De wilde zwanen. Er was eens een koning die elf zonen had en één dochtertje dat Elisa heette. Hun moeder was gestorven en hun vader was hertrouwd met een lelijke en kwaadaardige koningin die nu hun stiefmoeder was geworden. Op een dag sloot zij Elisa op in haar kamer. Daarna riep zij alle prinsen bij zich. Luister naar mij, je ellendige prinsen. Ik wil jullie uit dit paleis, daarom verander ik jullie in wilde zwanen. Mag dat jullie wegkomen, anders laat ik jullie nog neerschieten door de jagers. De boze stiefmoeder zette de ramen wijd open... en even later vlogen er elf prachtige witte zwanen naar buiten. Overdag zijn jullie zwanen, maar s'avonds, als de zon ondergaat... zullen jullie weer mens worden... Toen Elisa de volgende morgen opstond en nergens haar broers kon vinden... begreep zij dat hun stiefmoeder hen had weggejaagd. Na het eten sloop zij stilletjes weg uit het paleis... vastbesloten om ze te gaan zoeken. Nadat ze een paar dagen in het bos had rondgezworven... kwam zij een oud vrouwtje tegen. Lief vrouwtje, heeft u misschien mijn broers de prinsen gezien? Nee, natuurlijk. Ik heb geen prinsen gezien... Wel elf zwanen die een goudkroonje droegen. Iedere avond komen ze hier aan land, maar ze vluchten weg zodra ze misschien. Elisa bedankte het vrouwtje hartelijk en verstopte zich achter de struiken. Tegen de avond kwamen er elf zwanen aanvliegen. Toen na een minuut of vijf de zon helemaal onder was, vielen alle veren van hen af en... Daar stonden Elisa's broers. Elisa sprong overeind en rende naar ze toe. Oh, wat ben ik blij dat ik jullie gevonden heb. Ik loop al dagenlang te zoeken. Oh, fijn om jullie weer te zien. Oh, meneer, fijn. Ze waren zo blij elkaar weer te zien dat ze allemaal door elkaar spraken. Luister, wij zijn alleen hier teruggekomen om Elisa op te halen. Nu we de gevonden hebben, moeten we zo snel mogelijk het land uit. Voor onze stief moet er ons nog meer klaar doen. Morgenochtend vliegen we over de zee naar het land van Fata Morgana. Toen Elisa de volgende morgen wakker werd... ...vlogen zij al boven de zee. Zij lag op een net van takken en rietstengels... ...dat haar broers nachts gevlochten hadden. In het begin van de avond, net voor zonsondergang... ...kwamen zij in hun nieuwe vaderland aan. Daar veranderden de zwanen weer in prinsen. Ik wou maar dat ik wist... ...hoe jullie betovering verbroken kon worden. Ik zou er alles voor over hebben als ik daar iets aan kon doen. Die nacht... ...had Elisa een droom. Een mooie vee kwam naar haar toe zweven. Elisa, je broers kunnen bevrijd worden uit hun betovering. Rondom de grot waarin je nu slaapt groeien brandnetels. Als je ze met je voeten plukt veranderen ze in vlas. Met je blote handen moet je daarvan elf hemden vlechten met lange mouwen. Je handen zullen branden als vuur. En er zullen allemaal blaren op komen... Dat doet pijn, Elisa. Veel pijn. Dus bedenk je goed. Ik hoef me niet te bedenken. Alles wil ik doen om mijn broers te bevrijden. En als de hemden klaar zijn, wat moet ik er dan mee doen? Dan moet je ze over de zwanen heen gooien. Zij zullen dan weer voor goed mensen zijn. Want dan is de betovering verbroken. Maar, Elisa, besluit niet te vlug, want er is nog iets. Al de tijd dat je met de hemden bezig bent, mag je geen woord meer spreken. Niet één enkel woord. Denk er goed aan. Ook al zou dat jaren duren, als je dat toch doet, zullen je broers één voor één sterven. Niets kan ze dan nog redden. Ik zal eraan denken. Geen woord zal er meer over mijn lippen komen. Ik ga meteen beginnen. De vee had gelijk. De brandnetels deden vreselijke pijn en al na een uur zaten Elisa's handen onder de blaren, Maar ze hield dapper vol. Haar broer schrokken erg toen zij merkte dat hun zusje niet meer kon praten. Ze dachten dat het weer een toverstreek van hun stiefmoeder was. Op de tweede dag toen de zwanen net opgestegen waren, hoorde Elisa plotseling een jachthoorn en schoten. Even later stond de koning van Fata Morgana voor haar met allemaal jagers. Lieve, hoe kom je hier zo alleen in het bos? Waar kom jij vandaan? Elisa schudde haar hoofd. Zij mocht immers niet spreken. Wees niet bang, meisje, ik wil je geen kwaad doen. Wil je niet met me meegaan naar het paleis? Weer schudde zij haar hoofd en greep angstig naar het ene hemd dat al af was en naar het vlas dat ze al gesponnen had. Een van de ministers, die erg achterdochtig was, zei tegen de koning: Ze is vast een heks. Laten we haar een pak slaag geven, dan zal ze wel spreken. Geen sprake van. Je. Ze ziet er veel te lief uit voor een heks. Ik denk dat zij niet kan spreken. Ik neem hem met een mee. Hoe Elisa ook tegenstribbelde en huilde, het hielp haar niet. De koning zette haar voor zich op het paard en galoppeerde met haar naar zijn paleis. Daar gaf hij haar de mooiste kleren en het lekkerste eten. Maar Elisa bleef treurig. Alle dagen en alle nachten. Toch bleef de koning altijd vriendelijk tegen haar. Lach eens, lief meisje. Ik wil je toch graag gelukkig maken. Wil je niet met me trouwen? Ik hou van je. Maar ik wil mijn volk zo graag een vrolijke koningin laten zien. Toen probeer het eens. Toen glimlachte Elisa eventjes, want zij was ook van de koning gaan houden. Ze wilde wel graag bij hem blijven, maar eerst moesten de hemden af. Ze wilde niets liever dan hem dat vertellen, maar ze mocht niet spreken. Op een dag bracht de koning haar naar een klein kamertje... Al van ver kwam haar muziek uit een speeldoos tegemoet. Kijk eens mijn liefste, ik heb een speeldoos voor je gekocht. En het hemd en het vlas waar je in het bos mee bezig was heb ik voor je opgehaald. Ik weet wel niet waar het toe dient, maar je kunt afmaken waar je mee bezig was. Ben je nu blij? Toen lachte Elisa naar de koning en omhelsde hem. Ze werkte nu dag en nacht aan de hemden om zo snel mogelijk haar broers te kunnen bevrijden, maar ook om tegen de koning te kunnen zeggen dat ze van hem hield. Toen ze bijna klaar was, ging de opperminister naar de koning. Majesteit, dat meisje is gevaarlijk voor u. Ze heeft u met haar lieve gezichtje helemaal betoverd, maar ze is vast een heks. Uw volk vertrouwt het ook niet, de mensen willen er zien. De koning was verontwaardigd, maar hij begreep dat het volk zijn toekomstige koningin wilde zien en gaf dus zijn toestemming. De minister bracht Elisa naar het marktplein. Ze had tien henden af en bleef aan het elf de werken op weg naar de markt. Dat vonden de mensen raar, want zoiets doet een prinses toch niet. Dreigend kwamen ze dichterbij en één begon er zelfs te schrijven. Sprengel vrouw, wie ben jij? Als je niet antwoordt, dan moeten we wel geloven dat je een heks bent. En dan ga jij op de brand staan. Zo doen wij dat hier met heksen. Toen kwamen de elf wilde zwanen aanvliegen. Ze gingen in een kring om haar heen zitten en klapperden met hun vleugels om haar te beschermen. Elisa gooide haastig alle hemden over hun halzen en. Zie alles Alle zwanen veranderden in prinsen. En alleen de jongste broer had nog een vleugel in plaats van een arm, omdat hij de laatste maal nog niet af was. Nu mag ik spreken. Ik ben geen heks, ik ben prinses Elisa en dit hier zijn mijn broers die betroverd waren door onze stiefmoeder. Nu de hemden af zijn is de betovering verbroken. Ik dank u wel, lieve koning, dat u mij mijn werk af liet maken. Ik wil niets liever dan met u trouwen. En dat kan ik u nu eindelijk zeggen. Een week later was de bruiloft. In het hele land werd er feest gevierd en de koning en zijn koningin Elisa leefden nog lang en gelukkig.